met het NOS journaal. Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar hun eigen domeinnaam-extensie registreren op internet. Dat heeft ICANN besloten, wereldwijde organisatie die het systeem van domeinnamen beheert. De bekendste domeinnaam zijn .com, .net en .org. het jaar kunnen bedrijven in plaats daarvan hun eigen naam gebruiken. Volgens ICANN is het aanvragen van hun eigen domeinnaam extensie complexer dan de huidige domeinnamen. Ze moeten het bedrijf laten zien dat het een solide geschiedenis heeft en een eigen domeinnaam kost 130.000 euro. In Rotterdam raken mbo'ers die niet meer leerplichtig zijn hun studiefinanciering kwijt als ze langdurig spijbelen. Het ministerie van Onderwijs wil met die proef het probleem van vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten bijna 40.000 scholieren zonder diploma aan opleiding. Het kabinet wil dat aantal terugbrengen tot 25.000 per jaar. Het zijn vooral 18- en 19-jarige MBO-leerlingen die vroegtijdig van school gaan. Schoolverzuim is volgens minister Van Bijsterveld een voorbode van schooluitval. De ministers van Financiën van de Eurolanden nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dan staat in een verklaring die door de bewindslieden is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft niet genoeg aan de 110 miljard die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. Het nieuwe reddingsplan zou 80 tot 85 miljard euro extra omvatten. Tot besluit het weer. Vooral in het zuiden bewolkt. en Af en toe wat lichte regen. In het noorden zijn er perioden met zon en is het meest droog. Het wordt 17 graden op de wadden tot 20 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het in Westhood. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Bunschoten 3, de A4 de Haag Amsterdam bij Zoete 3 kilometer. A8 Saan Amsterdam voor Oostzaan 3. A9 en Alkmaar Amstelveen bij Haarlem Zuid 4 kilometer na een ongeluk. Op de ring A10 tussen Duivendrecht en de Aidraai 3, de A12 de Naag Utrecht Arnhem tussen Oude Rijn en Bunnik 4 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knoop maandenbroeken Maarsbergen 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Voordenaag Centrum 5. A15 nijmegen gorkum tussen Ochten en Thiel 6. A28 Zwolle-Amersvoort. Bij Leusden 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dat betreft een van de betere platen van Elle Clark, eigenlijk onze eigen Sanfordse Elle Clark, zo mogen we hem wel noemen. Ditmaal tezamen samen met zijn vader, jongen, the Father Friends. Voor Zandvoort en de regio En het is uh, even na uh, drie uur Welkom bij twee uur alweer van Zandvoort op zaterdag Ja luisteraars, er heeft nog van alles En nog veel weer van ons uh, te verwachten uh, Natuurlijk rond de klok van half vier De evenementenagenda, kwart voor vier De filmagenda van Circus Zandvoort En dit laatste u uiteraard het gedicht van de week Rond de klok van kwart voor vijf En het heet genaamd PA Uiteraard voor vaderdagmorgen Dus mocht u nog niks voor vaderdag gekocht hebben Kunt u dat nu alsnog doen en ik heb een gegeven van, van Lex dat het om half vier zou gaan regelen. Dus uh, snel de uh, deur uit, heb ik idee? En voor, even voor autosport, daar moeten we voor naar Duitsland. Want daar is zojuist de, de kwalificatie van het DTM uh, afgerond in de Lausitzring. Dus daar krijgen we straks ook de uitslag nog van. En voor de rest hebben we nog een heleboel evenementen. Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En straks gaan we ook even naar het strand, hè? Ja. Eens even kijken hoe het daar is uh, tijdens Spinning on the Beach. Eerst hebben we Dexys Midnight Runners voor je. Here is come on! Ali. Small Ja, dat We Het een echte Zandvoortse plaats we zijn er trots op, Jorde van Kessel en uh, Dingetje, Frank Paardenkoper en uh, natuurlijk ook nog uh, Albert golf en uh, Johnny Krijkamp junior. Ja, Paarrol aan de zee, we hebben zin in, zo voor mooi oren, ga eens nog even een harikje ja, op ja. Zo, Harikje op, dat kan je ook straks doen, hè? natuurlijk bij het Zie je is daar straks zo rond en erbij half vijf uh, bij, Dus even kijken hoe het uh, daar gaat. Eerst hebben we weer wat andere informatie voor je. Ambertje? Ja, ja want morgen gaat ook een groot evenement uh, van start in Zandvoort, want dan gaat er Zandvoort circuit triathlon van start De afstanden zijn een achtste Of een kwart van de klassieke afstand En er is tevens een mogelijkheid om trio's te vormen Voor de drie diverse onderdelen Er zijn tussen half elf En één uur drie starts In het totaal worden er ruim, zes, worden er ruim 650 deelnemers verwacht morgen. Zo ja, ja Die individueel of in trio's een achtste Of een kwart triathlon Zullen afleggen De start vindt plaats op het strand ter hoogte van de rotonde bij het circuit De keerboeien liggen 250 50 meter uit de kust. Het fietsparcours speelt zich volledig af op het asfalt van het circuitpark Zandvoort. Het loopparcours gaat rondom het circuit over het semi-verharde pad dat langs de baan ligt. Dit pad bestaat uit hard zand en gravel en is deels geasfalteerd. Net als bij het fietsparcours zitten er op het loopparcours een paar pittige klimmetjes. Dus uh, de sportievelingen uh, die willen gaan kijken zijn natuurlijk vanaf, uh, vanaf half elf van harte welkom in en rondom het circuit voor de eerste Zandvoortse triathlon. Oké, okay, je wel mee Nemen, neem ik aan. Ja, en uh, ik hoop dat het parcours meer naar rechts loopt dan niet naar het westen, in ieder geval. Nee, oké, okay, met de wind of zo. Nou. Uh, jongen, jongen, jongen, wat de wind, hè. Nou, het gaat wel afnemen hoor, straks. Dus uh, we krijgen weer wat minder uh, wind. Wel zwaar, wel regen en onweer. hou daar rekening mee als je vanavond lekker gaat feesten tijdens het zomernachtfestival. I get tired, Op tv. ZFM Text TV op kanaal 4540. 45. We blijven erin geloven. Gaat het lukken? Wij blijven erin geloven. Tegen btw Vanavond het uh, -zomernachtfestival. Dus, uh, ja, Vandaar deze zomerse muziek. Lekker, Lekker muziek. Joh. De, Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Goed, een opmerkelijk bericht van de week. Victor Bol gaat stoppen. Ja, ik las het ook. Ja, ik, vond, uh, ik, was daar, daar, ik had veel verwacht, maar dit natuurlijk niet. Twaalf jaar actief op het strand. Ja, en het schijnt uh, hij is op zoek naar een opvolger die zijn bedrijf uh, op dezelfde manier wil voortzetten. zoals uh, hij dat al twaalf jaar op het Zandvoortse strand doet. En uh, ja, een lichamelijke op, uh, ongemakken uh, dwingen hem om. Uh, uh, uh, hem om te gaan stoppen en op zoek te gaan naar een opvolger. En die opvolger weet je waar hij aan moet voldoen en dat vind ik wel leuk. Want het moet een beetje in hetzelfde liggen als wat Victor doet. Het moet een bepaalde roeping zijn. En want als je dan vraagt wat voor persoon uh, het dan zou moeten, uh, moeten worden, dan is je daar heel stellig in. Het moet zeker iemand zijn die een hart voor zandvoort heeft. Voor, en voor het strand en voor de zee. Niet zo'n groot uh, zeggend bedrijf als alleen maar uh, naar de cijfertjes kijken. Ook moet de nieuwe eigenaar heel creatief zijn. Hij of zij zou het over op dezelfde wijze moet voort moeten zetten. Dat wil niet zeggen dat met dezelfde mogelijkheden misschien er wel veel meer mogelijk is. Daarom moet hij, hij of zij dus creatief omgaan met de mogelijkheden die de zee en het strand bieden. En zeker niet als laatste vind ik, vindt hij dat het bedrijf zijn educatieve functie moet blijven behouden. Nou dat is ook geweldig want hij gaat met jong, jong en oud over het strand en vertelt van alles over bezienswaardigheden en dingen over zon, zee en strand en wordt natuurlijk. Mocht u interesse hebben om de droom van Victor Bol voor te zetten neemt u dan via de website. Van strandactief contact met hem op www.strandactief.nl www.strandactief.nl en je moet een beetje van de zon houden hè, als je dat gaat doen ja Laaf de sunshine, sunshine en strand en Sandvort en CFM natuurlijk 24 uur per dag. Hier is Laaf de sunshine inderdaad de plaat waar we naartoe wilden praten. Heel goed. Weer hier in Salford. <tie> we krijgen wel gelijk. Voor dat, dat bedoel ik, als ze maar vol blijven houden, Albert-Jan. Ja, <tie> ja, zeker. En ja, voor de evenementen die de komende dagen op de agenda staan, is het weer natuurlijk ook van groot belang. Ja, nou uh, goed, maar we hebben het al gehoord van Lex. Maar Lex zei dat het om half vier ging regenen. Het was inderdaad kwart over drie dat het alweer begon te regenen. Nou, wij gaan zomers, zomers muziek draaien en zomers, je gaat weer schijnen. Dus het zal wel wisselvallig noemt hij dat geloof ik. Ja, ja? klopt. Buige regen. Goed, uh, evenementenagenda. Zandvoort zoek, uh, Zandvoort. Ja, en dan, uh, nou ja, we hebben het al gehad over Spinning on the Beach. We gaan straks uh, live schakelen rond de klok van vier uur naar, bij, naar Club Nautique. Want daar is Roy van Buringen voor ons aanwezig en die gaat het verslag doen van uh, de fietsers tegen de wind in. Uh, uiteraard vanavond natuurlijk het Midsomernachtsfeest. Het gratis festival met live optredens van vijf buitenpodia. En dat begint om acht uur. Morgen hebben we het ook al over gehad: Zandvoort, circuit, triathlon, circuit en omgeving. En dat begint allemaal om half elf. Er is een kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein. En dat begint om elf uur en dat duurt tot vijf uur. Daarnaast staat er gepland een zumba evenement op het Raadhuisplein. En dat doet van tien tot vier. Negen. En ook morgen natuurlijk, daar hebben we het ook over gehad: Classic Concerts, Kennen we jeugd ook Protestantse kerk, aanvang drie uur. En dan natuurlijk, ja de, de, de warm-up, uh, laten we zeggen, voor uh, de flex al een beetje gedaan, want het wordt beter weer. 24 tot en met 26 uh, juni is het zover. Dan is er weer culinair Zandvoort, en als het goed is, heeft hij allemaal de culinair courant, of krant, al in de bus gehad, waarin alles uh, perfect wordt uitgelegd, wie en wat u uh, daar al zo kunt eten en drinken. Dus uh, van 24 tot en met 26, culinair Zandvoort. Dan gaan we naar ook 26 uh, juni, Italia Zandvoort, circuitpark Zandvoort. Uh, een dag totaal in het teken van Italia, dus Ferrari's, oude Formule 1 auto's. Ik zou zeggen, gaat u heen, houdt u van Italiaanse auto's, dan is het absoluut niet te missen. Italia aan Zandvoort op de 26e. En op de 28e juni start natuurlijk de fietsvierdaagse routes door en om Zandvoort en dat alles duurt tot 1 juni. En waar ik u nu ook alvast even op wil attenderen. En dan gaan we ver vooruit. En dan uh, kijk ik naar 15 tot en met 17 juli. Want dan komt er weer een gigantisch uh, waveboard uh, evenement naar Zandvoort. En dat is het, de succesvolle International Corona Extra Wakeboard Tour. Die gaat op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli achter de présence geven in Zandvoort. En wel voor de strandtenten van Mango's en Brussel. wordt een gigantisch waterbassin gegraven van 60 bij 16 meter. En gevuld met bijna een miljoen liter water. Alsof het niks is. Zowel geoefende wakeboarders als mensen zonder ervaring kunnen hun kunst op sportieve wijze vertonen. Tijdens dit evenement wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijd schone stranden met Corona Save the Beach organisatie. Professionele wakeboarders, riders, geven spectaculaire demo's en nemen deel aan een contest. Ook de geïnteresseerden die geen wakeboard ervaring hebben, laten zien wat ze in huis hebben. Zij kunnen zich inschrijven voor gratis clinics en try-outs. De, ride, de ride Strijders maken kans op de op relaxte corona prijzen in een A-frame en kickers, ja ja, het is even een taalgebruik, contest strijden zij op zaterdag en zondag voor de weekend van de hoofdprijs van maar liefst 500 euro. Houdt u ervan, schrijft u dan vast in uw agenda, 15 tot en met 17 juli, Corona Wakeboard Tour in Zandvoort.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 Vanavond weer een gezellig festival in het centrum van Zalvoort. We he? hebben het over het midzomernachtfestival. Met maar liefst vijf podia. Ja, ze zijn weer terug hè. Eindhalterstraat, Eind middenhaltestraat, Kerkplein hebben we natuurlijk nog. Dorpsplein en ook het Gasthuisplein. Ja, dus uh, ja, iedereen wordt al een beetje nerveus hè. Ik zie dat mensen heel nerveus heen en weer lopen. En uh, met, met grote dozen. Dus uh, iedereen is heel, helemaal bezig voor vanavond. En als het weer maar meewerkt. Ja, laten we hopen. Als het zo blijft, af en toe buigt je dan weer zon. Uh, maar ik hoop geen onweer. Uh, ja, vorige week was hij nog bij ons in de studio en straks ook weer uh, via de telefoon dan weliswaar. Uh, maar we herhalen nog even de oproep voor Jong uh, Talent namelijk, want Jong Talent wordt gezocht voor het Kunstfestijn. Want op 9 juli zal het vierde editie van het jaarse Kunstfestijn plaatsvinden midden in het centrum van Zandvoort. Het Kunstfestijn is een talentenjacht waarbij de organisatie op zoek gaat naar een jong talent met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, rap, musical of toneel, kortom, de podiumkunsten. Het maakt niet uit of het een groep of een solo act betreft, zolang het maar kwaliteit heeft. Onder het motto, verzin het maar, mag talent van 7 tot 21 jaar zich presenteren aan de vakjury. Organisator Roy van Buringen in samenwerking met Stichting 1216 is blij dat de vierde editie van het Kunstverstijn dit jaar dan ook weer van de grond is gekomen, dankzij de gemeente, mede dankzij de gemeente Zandvoort. Afgelopen vier jaar heeft het Kunstverstijn veel talent, jonge talenten en artiesten uit heel Nederland getrokken. Die vaak later te zien waren bij een bekende musical of een tv-programma als Holland Got Talent, de X-Factor. Dat is dan ook de voor het Kunstverstijn Het kunstfestijn vindt plaats op 9 juli vanaf 1 uur op het Kerkplein in Zandvoort. Heb je talent en wil je meedoen aan het Kunstverstijn 2011? Meld je dan snel aan via www.onair-events.nl www.onair-events.nl Meld je aan, want het is echt leuk om uh, daaraan uh, mee te doen. Het Kunstverstijn komt weer terug in Zandvoort of blijft in Zandvoort? zo moet ik het eigenlijk zeggen. Niet uh, ditmaal op het uh, Raadhuisplein, maar wel op uh, het kerkplein dus de locatie net even anders voor de rest gewoon een geweldig festival Uit de jaren tachtig op de Zomvoortse radio. CFM Zomvoort. 24 uur per dag bij. En niet alleen op radio, maar ook op televisie natuurlijk. En op internet op www.zfmsomvoort.nl Kan je het laatste nieuws uit Zomvoort in de regio volgen. Het nieuws wordt meerdere keren per dag bijgehouden. www.zfmsomvoort.nl Het is tijd voor de bioscoopagenda. Want het is net na kwart voor vier, Om het jongen. Ja, kwart voor vier, ja keurig. Ja, luisteraars, we hebben het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel Spelweek 25 en die is van 16 tot en met 22 juni 2011. Een hele leuke film om met uw kinderen naartoe te gaan. Kung Fu Panda 2. Het vervolg op animatiefilm Kung Fu Panda uit 2008. Waarin de dikke panda Po een onwaarschijnlijke goede vechter werd. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee en om vier uur. Ook een prachtige film om een groot scherm te bekijken. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Captain Jacks.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 En ook een hele leuke aanrader. Ik heb deel 1 gezien. De Hangover 2. Heb je die eerst ook gezien? Nee. De hangover? Nee. Ja, helemaal een leuke film. In dit vervolg uit de hit uit 2009... nodigt Stu zijn vrienden Phil, Doug en Ellen uit... ...voor zijn bruiloft in Bangkok... ...waar alles opnieuw uit de hand loopt. Donderdag stonden we dinsdag half 10. Je begrijpt het wel, zo'n avond, zo'n vrijgezelle avond... ...waar ze de volgende dag niet meer weten waar ze geweest zijn. En dan gedurende de film wordt het duidelijk waar ze dan allemaal geweest zijn. En natuurlijk aanstaande woensdag filmclub Simon van Kolm. Hereafter, 12 jaar en ouder. Hereafter vertelt het verhaal van drie mensen... die op verschillende manieren door de sterfelijkheid worden achtervolgd. Woensdag half acht. Wilt u alles nog even rustig nalezen... dan kan dat op www.circussandvoort.nl En ik vind dat de bioscoop moet blijven. Wat, wat zou jouw ideeën? Nou, en ervan? alle reacties die ik gekregen heb... en uh, ongetekende uh, uiteraard ook... hij moet blijven. Hij moet blijven gewoon, hè? Dus... Ja. Oké, okay, nou. Wie weet waar we houden het in de gaten voor je... She was 22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 <middels> bij, bij, bij, bij de, de, de, de Dutch, the the Duits. De the the the Duits the Dutch maar dat. Come back my love. Zo dadelijk de derde en de laatste uur alweer van Saltfoort op zaterdag. Daarin gaan we naar het strand, naar Spinning on the Beach. En het Haring happen bij Telassa. Reu van Buurin is voor ons daar zo dadelijk ter plekke. En hij heeft het mooi, want de zon schijnt weer, Roy, joh, wat heb jij een massa zeg? Niet te geloven. Zo dadelijk, na vier uur zijn we er weer Fox the Fox. Is de laatste voor vier uur.